van Kamp met het internationaal. Feyenoord is kampioen van Nederland. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met 3-0 van Ahead Eagles... en zijn niet meer te achterhalen door de nummer 2, PSV, dat vanavond nog speelt. Na 20 minuten stond Feyenoord al met 2-0 voor. Het is de 16e keer dat Feyenoord landskampioen is geworden. Eerder vanmiddag werd de wedstrijd Groningen-Ajax na 10 minuten definitief gestaakt... nadat supporters tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid. De Turkse president Erdogan gaat volgens nog aan kop in de verkiezingen. Met 25% van de stemmen geteld gaat Erdogan met bijna 60% van de stemmen aan de leiding. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Kemal Kılıçdaroğlu zou zo'n 40% van de stemmen hebben gekregen. De stemmen die nu zijn binnengekomen zijn voornamelijk uit landelijke gebieden waar president Erdogan altijd goed scoort. De opkomst tussen Turkije is hoog. Mogelijk komt het aantal stemmen boven de 90% uit. En dat zou een record zijn. Turkse media mochten aanvankelijk pas vanaf 8 uur Nederlandse tijdberichten naar buiten brengen, maar de kiescommissie heeft dat verbod opgeheven. In Aken heeft de Oekraïnse president Zelensky de Karelsprijs in ontvangst genomen. De prijs is zowel bedoeld voor Zelensky als voor het hele Oekraïnse volk. Als eerbetoon aan een moedige strijd voor vrijheid, zelfbeschikking, democratie en de verdediging van Europese waarden. Het is voor het eerst dat zowel een volk als de president worden onderscheiden met een prijs.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 Show me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 Het heeft me zoveel pijn gedaan Ik heb zo voor schut gestaan Het maakte jou niet zaak Net nu ik op eigen benen sta En zoveel beter ga Wil jij me terug? Wat ga jij er nu nog aan doen?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 hem te nodig had ha. En had jij je twee dagen lang? I possess, don't so say I'm fresh When my voice don't screw the past off the mic. Reform that I am holding Copy written lyrics, of the be piece If they all snap Don't need the police, just try to save them Your voice is sick, so be Stay on my back, or I will attack And you don't want that